Kinderen mogen in Nederland alleen onder strenge voorwaarden meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Als het aan minister Schippers ligt, worden de mogelijkheden hiertoe verruimd. Nu mogen kinderen alleen meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek als ze er zelf baat bij kunnen hebben. Bovendien moeten de risico's heel klein zijn en de belasting voor het kind minimaal. Het College voor de Rechten van de Mens, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, is fel gekant tegen het voorstel van minister Schippers. We moeten jonge kinderen beschermen, want een kind is natuurlijk een heel kwetsbaar persoon, zegt een lid van het college zo dadelijk in Nieuwsuur. Stervoetballer Lionel Messi van Barcelona is samen met zijn vader een schikking overeengekomen met de Spaanse Belastingdienst. Het duo heeft voor een bedrag van iets meer dan 5 miljoen euro een regeling getroffen. Daardoor zal de Spaanse fiscus waarschijnlijk afzien van verdere juridische stappen tegen de Argentijnse speler en zijn vader. Messi werd verdacht van belastingontduiking. Ze moeten nog wel over twee weken voor de rechter verschijnen tijdens een hoorzitting over de kwestie. Het weer? Vannacht overwegend helder. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen overal zonnig en droog. Temperatuur 25 graden aan zee. Tot 28 in het binnenland. Dit was het n Journal. Weet je wat het is met werken in Drenthe? Ik geniet nog steeds als ik visites rijd. Alsof ik permanent met vakantie ben. Zo mooi is het hier. Ik ben Nicolette van der Ven, huisarts. Bekijk mijn filmpje op drenthe.nl profwerken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 NOS, NOS Radio 1 de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond, het was weer zo'n dag dat we konden meegenieten met de bondscoach Louis van Gaal. Hij gaf op zijn bekende wijze commentaar op zijn relatie met de teruggekeerde Wesley Snyder. Ik heb uh, in dat geweldige gesprek die wij hebben gevoerd gezegd: Nou, de eerste keer dat je een bal afpakt, ga je een trainer zien. Die gaat juichen langs de lijn. Ja, we praten ook nog met uh, Dirk Kuiten overigens. Verder hebben we aandacht voor uh, nieuws uit de zeil- en autorace -wereld. Opmerkelijke verhalen. En we praten met Warner Haan. Dat is de doelman van uh, uh, Jong Oranje... En die moet dus de wedstrijd van zijn club als eerste revisionist FC Dordrecht... zaterdag aan zich voorbij laten gaan. Zaterdagavond ga ik toch wel... Uh, ik hoop dat ik hem ergens kan kijken. En uh, zo niet, dan luister ik gewoon uh, lekker naar de radio. En uh, dan zullen we wel zien wat voor de rest gebeurt. En Turner Epke Zonderland die is weer aan het sleutelen aan een nieuwe oefening. Want eenzelfde oefening als in Londen betekent achteruitgang. Daar uh, word ik natuurlijk goud. Uh, maar wij ook... Uh... Rekening rekening moet houden is dat er de code is gewijzigd. Ja, natuurlijk komt ook de US Open aan bod. Maar eerst oranje, want Wesley snijder is dus terug bij het Nederlands Elftal. Vandaag uh, kwam tekst en uitleg van Speler en Bondscoach... over de terugkeer van de voormalige aanvoerder. Bert Maalderink was daar natuurlijk bij en probeerde te achterhalen... wat er nou precies is gezegd tussen die twee. Nee. We praten met elkaar en, en daarin ja, worden dingen gezegd en, en ook duidelijk. Dus uh, ik ben wel iemand die me mening geeft, ja. Is dat zo net ook gebeurd? Want ik neem aan dat dit het moment was vanmiddag of vanochtend om eens even met Van Gaal rond de tafel te zitten. Wij hebben met elkaar gesproken, ja. En dat was, uh, dat was een heel goed gesprek. Dus uh, ik ben daar ook enorm blij mee. Nou, ik ben blij dat ik dat zo ervaren heb. Jij ook? Ik ook. En wat maakt zo'n gesprek dan een goed gesprek? Of enorm goed gesprek zelfs? De inhoud, hè. <laughs> ja, dubbele punt. Ja, nou ja, dat is uh, iets wat tussen, ons, uh, wat tussen ons blijft. En dat is ook niet relevant om dat, om dat te gaan vertellen. Is dat een bestraffend gesprek? Of omdat jij je nogal druk maakte een paar weken geleden. Is dat zo'n soort gesprek? Of hoe nou, gaat ik, dat? Ik, ik, ja, dat is een gesprek tussen uh, Wesley en, en de Boltscoach. En dat gaat jou en het volk helemaal niet, hè? Het is ook niet meer, het is ook niet meer aan de orde. We kijken wat niet? We kijken vooruit, het verleden. In het verleden is dan van geen aanvoerder meer en uh, dat je een tijdje niet uitgenodigd was. Dat is niet meer aan de orde? Nee, wat, wat, wat mij betreft niet. En dat is geweest en dat wil ik ook achter me laten. Het is een, is een moeilijke, zware periode geweest. Maar goed, soms word je sterker van de zware periodes die je hebt gehad. Is die voorbij dan nu al? Ja, wat mij betreft wel. Want mijn doel uh, was om weer terug te keren bij Oranje. Nou, daar sta ik nu. En... Uh, en te gaan spelen en fit te worden. En nou ja goed, ik, ik kan wel zeggen dat ik fit ben. En dat ik uh, wekelijks uh, speel in vorm ben. Dus ja, uiteindelijk uh, draait het natuurlijk allemaal om het WK. En dat is, laat nog even op zich wachten, want dat, uh, dat is pas over een jaar. Ja. Maar goed, als uh, de weg die ik ben ingeslagen... als ik dat door kan trekken en vast kan houden zoals ik, zoals ik dat nu doe... dan uh, zie ik daar geen uh, probleem in. nee nee Je staat hier nu inderdaad, maar een paar dagen geleden op vrijdag... Uh, leek het er helemaal niet op alsof je hier zou staan. Want Van Gaal zei, want het is het beste voor alle partijen... dat snijder gewoon eventjes nog in Istanbul blijft. Uh, hoe is dat nou ineens zo veranderd? Zo snel kan het gaan, hè? Dat is toch apart? Verbaasde dat jou niet? Nee. Nee, en dat zeg ik omdat, omdat ik ook naar de uitleg heb ge geluisterd. En, uh... ja, wat is die uitleg dan eigenlijk? Nou, volgens mij is hij dat aan jou gegeven. Toch, ja, waarom presen? je er niet was, maar ik wil graag weten waarom je dan nu wel bent. Nou, dat zal hij zo meteen uitleggen. Het gaat erom dat je wel een bepaald niveau bezit. Nou als iemand uh, minder fit zou zijn... maar hij is wel de beste speler op dat moment, op die positie... ja, dan kies ik daarvoor. Maar dat heb ik al vrijdag ook geroepen... dat, ik, uh, dat het nu mijn moeilijkste selectie was... omdat er nog veel meer spelers ziek, zwak of misselijk zijn. En dat, dat, dat in de media over gesproken worden als zijne... dat ik dat niet kan maken. Nou, ik zit er niet mee dat ik dat niet kan maken... Want uh, ik uh, bepaal uh, wie ik neem. En uh, in alle eerlijkheid denk ik dat Snyder uh, de beste optie is. Zit het er zelfs in dat jij in de basis zou kunnen staan... Uh, de komende twee wedstrijden? Kan dat eigenlijk? Zou zomaar kunnen, hè? Ja, dat dacht ik ook toen gisteren van de vaart afviel. Of uh, heeft Van Gaalden nog een rem van zo snel kan dat ook weer niet gaan? Dat zou je ook zo hem moeten vragen, maar ja, goed, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Ja, ik... ja die weet het wel, hè? Ik weet het wel, maar dat ga ik jou niet vertellen. En dan pik ik natuurlijk Snijder, omdat ik weet... Uh, wat zijn mogelijkheden zijn, wat zijn kwaliteiten zijn. En anderen komen daar niet dichtbij in de buurt. En als hij dan minder fit is, daarom moest ik een tweede nummer 10 selecteren. Dat ik in ieder geval na 60 minuten kan zeggen, dank je wel, Wesley. De laatste 30 minuten worden dus door een ander ingevuld dan. Maar dan weet ik wel dat ik niveau heb. Nou ja, als, als dat al niet meer logisch is, dan weet ik het niet. Snap jij Van Gaal trouwens nu? Uh, want uh, ja, dat was toch een beetje onbegrip, geen aanvoerder meer. En, en, dus snap jij hem of snap je het nog steeds niet? Want dat zijn bijna zijn letterlijke woorden. Ja, maar ik, ik heb nooit gezegd dat ik hem niet snap. Maar die indruk kreeg hij, kreeg hij wel, geloof ik. Ja, maar dat is hoe dingen, dingen vertaald worden. En dat zeg ik net ook. Dat is, uh, media heeft daar natuurlijk uh, invloed in. En ja goed, daar hebben we mee te dealen. Hè? Je bent, uh, je bent uh, voetballer, in mijn geval, en, en Van Gaal bondscoach. Dus ja, daar heb je mee te dealen. Maar goed, wat ik net ook zeg, dat is niet meer relevant. Wat ik gezien heb van, van Snijder, uh, vind ik het uh, met zijn eigenschappen... tegen Estland en tegen Andorra... waar we in het kleine ruimte gaan spelen... vind ik de eigenschappen van uh, Snijder doorslaggevend. En dan accepteer ik dat hij maar 60 of 70 uh, minuten misschien speelt. En misschien speelt hij wel 90, want speelt hij de pannen van het dak. Want ja, hij is erg gemotiveerd. Want het is ongelooflijk dat de speler, als je aan de bel krijgt... Ik kom meteen, ik ben op diezelfde uh, nacht bij je. En gelukkig was het zo, want de volgende dag uh, blesseerde uh, Rafael zich waardoor ik in ieder geval weer een indruk had van Sneijder op de training. Ik denk ook niet meer aan de periode terug dat ik aanvoerder was. Tuurlijk, heb ik ook eerder gezegd. is jammer, hè? Daar, daar baal je van. Maar ja, goed, We zijn allemaal topsport en het duurt nog heel lang allemaal. Ik hoorde al, het is niet meer relevant. En ging het al verder? Je hebt heel goed geluisterd. Kijken vooruit. Juist. Ja, Wesley Sneijder ja. tegen Bert Maldring, Bas Tichler. Goedenavond, je hebt de spelers gesproken. Je bent bij de persconferentie geweest, natuurlijk. We hoorden al, het altijd, is uh, een enorm goed gesprek geweest. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, ik geloof best dat dat een goed gesprek is geweest. Waarin beide heren elkaar uh, in de ogen hebben aangekeken. En een het was paar een enorm goed gesprek, Barsten. Uh, ja, dat uh, hoorde ik ook enorm. Uh, maar goed, zo, zo gaan die dingen. Je kijkt elkaar aan en je denkt wat zit me dwars. Vergeet niet, er is nog dat akkefietje geweest dat van Gaal zo boos was. Dat Snyder, toen hij niet opgeroepen was, dat uit de media moest vernemen. En dat verhaal toen een beetje, Rup van ja, dat laat hij dan lekken naar de pers. Wat natuurlijk niet zo is, want Snyder wordt daarna gevraagd door journalisten. En die zegt, ja, goh, hij heeft me niet eens gebeld. En daar wordt dan een verhaaltje van gemaakt. Dus dat soort dingen zitten dan de heer een beetje dwars. Nou, daar praat je over. En dan gaat het ook over: ben je nou wel of niet fit? En uh, hoe, hoe zit je erin? Nou ja, daar zijn ze blijkbaar allebei best wel tevreden over. En dat zijn natuurlijk allebei wel professionals. Want ik ken Snyder bijvoorbeeld ook als iemand die niet de kont tegen de krip gooit. Die is altijd wel bezig met het belang van het elftal. Dat heeft hij tijdens het afgelopen EK laten zien. Dat natuurlijk een boel gedonder is geweest. Maar hij altijd wel geprobeerd heeft om dat schip drijvende te houden. Dus ik denk dat dat wel constructief is geweest. Zoals dat zo, dat zo mooi heet. Die uitleg van Vergaal. Um, snap jij de uitleg? Ja, ik vind het eerlijk niet zo heel ingewikkeld. Het, het oog natuurlijk allemaal wel raar. Dat je eerst zegt iemand is nog lang niet fit en dat duurt nog weken. En, uh, dus dat, dat is op dit moment nog niet goed genoeg. Maar als er dan vervolgens één, twee mensen wegvallen... Dan moet je simpelweg knopen tellen. En wat van Gaal eigenlijk zegt, is um, fitheid en vorm is belangrijk. Maar dan moet er wel wat te kiezen zijn. Want ik moet eerst zorgen dat de mensen in beeld komen omdat ze simpelweg goed genoeg zijn en genoeg kwaliteit hebben voor oranje. En pas dan ga ik beoordelen: ben je fit en ben je in vorm? En dan selecteer ik je. En als er nu allemaal mensen wegvallen, waardoor er te weinig mensen overblijven die kwaliteit hebben, ja, dan kan je een middenvelder van Fortuna Sittard gaan selecteren. Maar dan moet je misschien toch kiezen voor iemand die misschien niet helemaal fit is... Hm. maar in ieder geval wel de kwaliteit heeft. Ja. Dat is het idee geweest. Ja, nou, we hoorden hem zeggen dat hij uh, 60, misschien wel 70, misschien wel 90 uh, minuten gaat uh, spelen. Uh, uh, Snijder die misschien niet helemaal fit is, dat nemen we dan maar op de koop toe. Uh, zo, zo lijkt het een beetje. Hoe, hoe denk je dat Van Ginkel en Maher nu, uh, nu denken? Ja, die worden gepasseerd uh, die... door een niet helemaal fitte uh, Snijder. Nee, die worden gepasseerd door Wesley Sneijder. En als je gepasseerd wordt door Wesley Sneijder en je bent 20 en je komt net kijken... dan vind je dat denk ik niet zo'n probleem. Omdat Wesley Sneijder namelijk ongeveer drie keer zo goed is als jijzelf. Dus ik denk dat ze daar wel mee kunnen leven eerlijk gezegd. Um, nog los van het feit dat, zo zei de bondscoach... die vond namelijk de heren ook wat minder in vorm. Kijk, Van Ginkel heeft bij Chelsea nu niet heel veel gespeeld. Ja. En Maher vindt denk ik nu wel bij PSV langzaam zijn draai. Maar dat was in het begin ook moeizaam. Um, dus nou ja, ik, kijk, als je nogmaals die leeftijd hebt... dan kun je daar wel mee leven, hoor. Daar zou ik me niet zoveel zorgen over maken. Ja, denk je dat het nu helemaal voorbij is? Koek en ei en verleden tijd, we hebben het er niet meer over. Zand erover? Nou, wel voor wat betreft dat akkefietje over uh, dat hij boos was... dat hij niet gebeld zou zijn. Maar voor de rest verandert er niks. Want ik ken Van Gaal als een zeer rechtlijnig mens... En die vindt nou eenmaal dat hij iemand moet oproepen omdat hij de, nou ja, de kwaliteiten heeft en fit en in vorm enzovoort. En als dat de volgende keer bij of het nou Snijder is of het is van Persie eh, niet zo is, dan roept hij iemand niet op. Dus ik, er is niks afgelopen en er is ook niks begonnen. Er is niks veranderd en er is niks gewijzigd. Het is precies zoals het altijd was en zo zal het blijven ook. Uh, verder iedereen fit gebleven? Je maakt het vandaag. ook wel lekker duidelijk nog even. Ja, ja, zeker. Uh, uh, maar verder iedereen fit gebleven, geen bijzonderheden? Nee, het was een rustig dagje verder. Oké, okay, goed. Dankjewel Bas. gaan we naar Dirk Kuit. Um, afgelopen week behoorlijke teleurstelling natuurlijk. Zijn uh, club Badje is voor twee jaar geschorst voor Europese clubtoernooien. Fenerbahce werd ermee door de UEFA gestraft voor een omkoopschandaal... waarbij ze betrokken zouden zijn. Fenerbahce um, ging een beroep tegen die straf, maar dat beroep werd afgewezen. Geen Champions League en Europa League dus voor Dirk kuit dit seizoen. En dat kwam hard aan. Ja, het is een hele rare situatie uh, geweest uh, de afgelopen maanden eigenlijk omdat je ja, te maken heeft, uh, hebt met een schorsing waarvan iedereen, uh, zowel de spelers als de club, dachten dat dat, uh, ja, dat het probleem uh, verholpen was of er niet meer aanwezig was. En toen een aantal maanden terugkwam duwen we even daar toch op terug. En de club heeft eraan gedaan wat ze konden, maar uiteindelijk hebben we toch uh, de straf daarvoor uh, gekregen op 28 augustus. Ja, dat is natuurlijk een hele lastige situatie. Uh. Voor de club financieel en qua Europese ambitie een enorme aanlating. Maar voor de spelers natuurlijk hetzelfde. Ja, je noemt het lastige situatie, maar is het eigenlijk niet gewoon een regelrechte ramp? Ja, dat is het ook. Ik bedoel, als je kijkt, uh, als mensen van ons vorig jaar de wedstrijden gezien hebben bij ons in het stadion, uh, de UEFA Cup wedstrijden, ja, dat was gewoon één groot feest. En, uh, we hadden, het had maar even geschild of we hadden de finale kunnen bereiken in Amsterdam. En uh, aan alles was te merken dat we, ja, dat we op weg waren om uh, zeg maar een naam te krijgen in Europa. Maar ook omdat iedereen zo trots was. Van, kijk, daar staan we dan als Turkse club. Ja, maar dat, uh, dat zijn Turken sowieso. Ze zijn heel trots op uh, de prestaties die ze leveren. En, en wat ik al zei, van, ja, enorm trots op de prestatie die je vorig jaar geleverd hebt. En die wil je nu een vervolg gaan geven. Ja, en daar word je nu uh, in, in, in teruggezet. Dus ja, dat is uh, een enorme aanlating en uh, ja, moeilijk, moeilijk te accepteren. Ik dacht nog, nu is de transfer-deadline dicht en uh, ben je nog steeds speler van Venebatsje. Ik dacht nog, die gaat nog weg straks. Ja, nou ja, goed, uh, ik, ik heb mogelijkheden gehad. Een uh, aantal weken terug, ook nog de afgelopen dagen wat, wat dingen speelden. Alleen, ja, ik heb het heel erg goed naar mijn zin uh, bij Venebatsje... Uh, ik heb een prima eerste seizoen gehad en dat wil je dan een vervolg geven. En natuurlijk uh, was de sportieve Europese ambitie een van de redenen waarom je daar naartoe ging. Dat valt nu weg. Dus ja, dat is een enorme aanlating, zoals ik net al zei. Alleen ja, voor mij uh, ja, niet, niet een dusdanige reden om te zeggen ik pak mijn spullen, ik ben weg. En uh, goed, we gaan dit seizoen gewoon, uh, ga ik zo goed mogelijk presteren. En hopelijk kampioen worden in de competitie en dan gaan we kijken wat, uh, hoe, hoe de situatie ervoor staat. En ik, uh, ja, ik vond het absoluut niet verstandig om in, om in twee, drie dagen uh, zeg maar de knop op te draaien en hals over kop mijn spullen te pakken en uh, weg te gaan. Daarvoor, uh, ja, is de club me te veel waard? En uh, ja, vond ik de keuze die je moet maken te onzeker? Al, was er, ja, wel, al waren er wel mogelijkheden. Dirk Kuijts was dat over zijn uh, aanblijven dus bij Fenerbatje, ondanks die straf en het feit dat hij geen Champions League en Europa League kan uh, spelen? Zij is Marcella? Nee hoor, nee hoor. <laughs> nee, ik hoorde uh, het volgens mij ook het gekreun van mannen op de achtergrond. Uh, welke partij zit je te kijken? Ja, David Ferrer heeft breakpoint tegen tegen Richard Gasquet. Uh, Gasquet die de eerste twee sets won in deze best-of-five wedstrijd. 6-3-6-1, toch wel verrassend van de Fransman... die in negen ontmoetingen acht keer had verloren van de Spanjaard. Nu zitten we in de vierde set. De derde set ging naar Ferrer met 6-4. En nu is het 3-2 voor de Spanjaard. Die leidt met een break en is dus op jacht naar een vijfde en beslissende set. Ja. De Fransman dus twee sets tegen 0 voor. Maar nu in de problemen. Want ja, Ferrer brengt het toch weer terug tot Juice. En houdt voorlopig nog die break voorsprong. Ja, kwartfinale, US open voor de duidelijkheid. Uh, eerder vandaag Roberta Vinci en Flavia Panetta tegenover elkaar. Uh, bij de vrouwen kwartfinale uh, geen grote echt bekende namen. Maar uh, ik heb begrepen wel een verrassende uitslag. Ja, want uh, die Panetta die haalt dan uh, voor het eerste halve finale op de US Open. Een uh, solide Italiaanse speelster van 31 jaar. Die uh, terugkomt na een lange uh, polsblessure. operatie zelfs. Dus uh, super gemotiveerd is. Ja, geweldig speelde en haar landgenoten. Natuurlijk ook een hele uh, goede vriendin. Ja, derde met 6 vier, 6-1 uh, afsloeg. En ja, je moet zeggen dat hele kwart gedeelte van dat schema was wat zwak bezet. Uh, zwak, nou ja, als je het zo wilt noemen. Uh, De Italianen die overheersten daar. Uh, we hadden Vinci. We hadden ook Errani, van wie Panetta eerder in het uh, toernooi won. Dus die Italiaanse dames die doen het gewoon heel erg goed. En ja, de een na de ander schakelde elkaar uit. En dan blijft er uiteindelijk eentje over voor de halve finale. En dat is dus uh, deze Panetta. Hm. Um, naar uh, de komende nacht, als we daarna kijken... Um, Rafael Nadal tegen Tommy Robredo. Wat een prachtig affiche uh, in de kwartfinale. Robredo die uh, pakte Federer in. De vraag is natuurlijk of hij dat ook met Nadal kan doen. Hoe groot schat je die kans? No. Wat zal ik zeggen? Een nee. half procent? Ja, echt waar? Zo, ja. zo hè uh, ja, ja, ja, ja, Nadal 6-0 voor tegen Robredo. Uh, Robredo had ook, uh, die stond ook 10-0 achter hoor, tegen Federer. Maar hij zei na afloop, ik had toch het gevoel... dat ik deze keer een kansje had tegen de Zwitser. Omdat hij niet zo goed in vorm is. Omdat hij minder is. Omdat hij niet zoveel vertrouwen heeft. Maar ja, dat is bij Nadal helemaal niet aan de orde. Die bulk van het vertrouwen heeft dit jaar pas een paar wedstrijden verloren. En op hardcourt nul wedstrijden. Dus ja, uh, met 9 toernooizegens en dan tegen Robredo... van wie Nadal nog nooit verloor. Nee, dat, daar, daar, daar moeten we toch Nadal uh, huizenhoog favoriet uh, bestempelen. Het is een beetje de, de dag van de, van de Spanjaarden. Hè? Ferrer tegen Gasquet en dan Robredo-Nadal. Dus wat dat betreft doen de Spanjaarden het... Uh, ja, behalve op het gravel hier in Amerika op het hardcourt ook erg goed. Ja. Zeg nog even hoeveel het staat bij Casquet Ferrer. Ja, tegen 4 -2. 4 -2. Het is 4-2 geworden voor Ferrer. Gasquet had een uh, kans heeft hij niet benut... Dus zo lijkt Ferrer op jacht, als hij deze breekvoorsprong houdt... Uh, naar een vijfde set. En dat is natuurlijk mooi in een kwartfinale van uh, de US Open. Mooi voor het publiek, mooi voor de fans. Oké, okay, straks uh, meer uh, van jou. Straks gaan we ook even bellen met uh, Robin Freins. Dat is een testrijder. Was blij dat hij eindelijk in de Formule 1 zat. Maar zijn contract niet verlengd, zeg. Ongelooflijk. Wat een uh, teleurstelling moet dat voor hem zijn. Maar er schijnt nog hoop te zijn. Zometeen hebben we hem aan de lijn. En dan gaan we horen hoe groot die hoop is. Michael McDonald en sweet Freedom. Het is vijf voor half elf, en er was langs de lijn op Radio 1. Usain Bold heeft aangekondigd dat hij in 2016 stopt met atletiek. Dat deed het Jamaicaanse sprinter op een persconferentie in Brussel, waar hij vrijdag aan de finale van de Diamond League meedoet. Hij wil dan afscheid nemen op zijn hoogtepunt. So, I made up my mind that if I want to be among the Ali and Pelé and all these guys I have to continue dominating until I retire uh, I don't want to have an off season where oh, Usain was on top this year and then I have to try to get back the next year so for me right now I'm really focused on getting every season correct ja, Bolt wil dus tussen de grote namen van de sport komen... mannen als Mohamed Ali en Pelé. Hij wil blijven domineren en geen jaar hebben waarin het niet goed meer gaat... waarna hij weer moet terugkeren naar het hoge niveau. Over hoog niveau gesproken. Het uh, Formule 1-team van Sauber gaat niet verder. Met Robin Frijns als uh, testrijder. Uh, de optie in zijn contract voor nog een seizoen wordt niet gelicht. Frijns begon afgelopen winter, winter als uh, reserve bij Sauber. Robin Frijns, goedenavond. Goedenavond. Ja, wanneer heb je het gehoord? Vanmorgen. Vanmorgen kwam het slecht nieuws binnen. Van uh, Sauber zelf. Ho en hoe gaat het dan? Ja, hoe gaat het dan? Uh, in eerste instantie oh. was ik van plan naar Monza toe te gaan, want de uegende is uh, Monza staat op Lander. Ik heb zelf had ik geen sitje voor GPT te rijden. Dus uh, ik had zo opgevraagd: mocht dat wel komen? Ja, nee. En toen uh, ja, hebben we dat gesprek gehad via telefoon en zo toen uh, ben ik op uh, slecht nieuws terechtgekomen. Hoe kwam het aan? Ja, slecht kan ik me voorstellen. Maar was het een donderslag bij heldere de Hemel of voelde je het al een beetje aankomen? Ja, ik voelde het wel een beetje aankomen, maar dan nog als je. Kijk, je hoopt toch altijd voor, voor goed nieuws. En uh, toch als, als je zo'n nieuws krijgt, als je daar al jaren voor aan het werken bent en dus je droom, en dan, dan van de een en de andere dag is het weg, zeg maar. Tot nu toe dan. Kan er altijd uh, wel goed nieuws komen, maar ja, dan is het natuurlijk wel even een dikke tegenslag. Ja, je zegt, misschien kan er nog goed nieuws komen. Hoe bedoel je dat? Ja, kijk, ik zat dit jaar vast bij Sauber en ik ben nu eigenlijk vrij. Ik kan doen net wat ik wil. Dus ik kan met alle team... Praten. En uh, dat staat natuurlijk wel op de planning. Hebben zich, dus... teams, uh, hebben zich al teams gemeld? Nou, het nieuws is, uh, is vandaag uh, uitgebracht. Dus in de weekend zal er wel een paar gesprekken gaan. er zijn, denk ik, of dat hoop ik. En na het weekend uh, uh, komt er uh, tja, wat meer gesprekken. Dat uh, weet ik niet veel. Ja, dus je carrière is in de Formule 1 nog niet helemaal verloren. Er is nog hoop, zullen we zeggen. Nee, nee, zeker, zeker. Er is nog wel zeker hoop, ja. Maar die hoop is er altijd. Ik, ik ben nog jong, ik ben pas uh, na 22 geworden. Dus, uh, en ik heb een uh, goede cv om mijn uh, naam staan. Dus hopelijk uh, kop het nog goed. Maar dat zullen we zien. Wat zeiden ze eigenlijk? Wat voor verklaring hebben ze gegeven... voor het feit dat uh, je contract niet werd verlengd? Ja, door omstandigheden. Kijk, we uh, leven nog wel steeds in de crisis... Um, dus ja, door die omstandigheden uh, Iedereen weet wat dat ik het budget niet heb om, om zomaar wat geld neer te gooien. Nooit gehad. Dat zal ik waarschijnlijk nooit kunnen hebben. Maar ja, door die omstandigheden kunnen relaties verder. En iedereen weet dat er zo de problemen zitten. Dus uh, die hebben niet veel keuzes uh, kunnen maken. Ja, een rare sport eigenlijk, hè? Dat je zoveel talent hebt, maar dat je geen geld genoeg hebt om in die sport actief te zijn. Dat is toch raar? Ja, dus, zo zit de sport helaas al elkaar... Uh, het is iets anders dan voetbal. Als je goed bent, dan komen we er wel. En dan zijn genoeg teams die, uh, waar je goed betaald kunt krijgen in uh, de hele wereld. Maar ja, hier in uh, deze sport zijn er maar uh, ongeveer acht goede plekjes. En als je daar niet in zit, ja, dan uh, heb je pech. Ja. En dan komt er in één keer een rust met een zak geld, zei Geissie Rotkin, en die mag in één keer jouw plaats innemen. Ja. Zover ik weet denk ik wel. Ik weet ook niet precies hoe het onder elkaar zit en wat allemaal gaat gebeuren. Ja. Maar uh, het is wel al uh, bekend dat hij uh, wat centjes meeneemt, ja. ja. Wat ga je doen, Zondag? Ik ga fijn thuis zonder heen kijken. Ja, toch wel? Ja, dat is toch een sport waar je voor de jaren uh, hard voor gewerkt hebt, waar je toch blijft van dromen. Dus uh, we moeten gewoon blijven werken en uh, hopelijk komt er wat goed nieuws om te uh, kijken. Nou Robin, uh, kop op. Uh, hou vertrouwen, want het, het talent is er genoeg. Ja, dankjewel. Dat was uh, Robin Frijns, die we uh, heus wel terug gaan zien in de Formule 1. Laten we even kijken hoe het bij de kwartfinale is op de US Open. Vierde set al afgelopen, Marcella? Ja. David Ferrer heeft doorgedrukt, heeft Richard Gasquet nog een keer gebroken. 6-2 wint hij de vierde set, komt dus terug van twee sets tegen nul achterstand. En dan krijgen we dus een 5-10 beslissende set. En dat zou dan de tweede 5 op rij zijn, of dat is de tweede 5 er op rij voor de Fransman. Want die won in de vorige ronde van Milos Raonic in 4 uur en 40 minuten de langste wedstrijd in New York tot nu toe. Dus ik schat in dat Gasquet zijn tank wel aardig leeg is. Over een kleine maand begint in Antwerpen het WK Turnen. Het eerste grote toernooi waar Epke Zonderland zich weer laat zien... naar nou zijn gouden oefening van Londen. Vliegen, dat gaat hij opnieuw, dat is zeker in het Sportpaleis. Maar niet zoals op de Spelen, met drie vluchtelementen op een rij. Maar Zonderland sleutelt hard aan iets anders, een iets andere oefening... die hem voor het eerst in zijn carrière de wereldtitel moet bezorgen. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Leertjes om, magnesiumpoeder aan de rekstof. Sleutelen aan een nieuwe gouden oefening. Daar zijn de reuzen draaien. Vlucht element 1, nummertje 2 en weer op de mat. Het eerste wat telt, dat is de moeilijkheid. Uh, ja, eigenlijk de, de beste toernooi waar je naar kunt kijken is toch uh, de Olympische Spelen waar uh, iedereen op scherp stond. Uh, nou, daar uh, word ik natuurlijk goud. Uh, maar wij ook uh, Rekening mee moet houden is dat er de code is gewijzigd. Dan heb je dus over hè, waar je de punten voor krijgt in de aftrek? Ja, klopt. En, uh, ja, de, vooral de, uh, voor de vluchtelementen zijn de, uh, aanpassingen aangebracht. Waarbij eigenlijk de moeilijkere vluchtelementen nog wel goed gewaardeerd worden. Maar uh, het, als je die combineert, maar als je de makkelijke elementen combineert met de vluchtelementen, dan, uh, ja, dan uh, krijg je in plaats van een 12 tiende bonus en dat was voor uh, ja, de nummer 2, 3 en 4 vooral nadelig. Ik ging 1 tiende omlaag, maar die andere jongens uh, wel 3 tot 4 tiende. Dus op zich had ik uh, op dat moment uh, een mooi voorsprongetje. En uh, ja, dat is ook de reden geweest waarom ik uh, nu voor heb gekozen om mijn oefening uh, net iets makkelijker te maken. En uh, nog 1 tiende omlaag te gaan. Waarbij ik hoop dat ik nog steeds die die, zo'n kleine voorsprong behoud. Geen triple dus dit keer voor F zonder land. Wel twee keer twee vluchtelementen met een reuze zwaai ertussen. Daar gaat hij. De eerste twee die lukken. De tussenzwaai. En nummer drie. En dan valt hij. -ie. Ook iets om aan te sleutelen. Stabiliteit. Het moet lukken straks. Wat mij betreft wordt ie nog stabieler. Uh, omdat ik inderdaad zo deze maand echt naar het, uh, het wedstrijdniveau te ga. Maar juist omdat ik uh, in die, uh, die kwalificatiewedstrijden de oefening al goed doorkwam geeft me al veel zelfvertrouwen dat ik uh, ja, op dat moment uh, ja, weinig oefening had gedaan, ook in de, in de training. Maar toch op, uh, op, op het moment dat het dan moet, dat ik uh, ja, dat de oefening wel lukt. En uh, dat, is al, dat gaf me toen uh, natuurlijk een, uh, al heel veel uh, uh, zelfvertrouwen uh, ook over de keuze van deze oefening. Ja. Is het een groot verschil? Je deed die triple. Daar zat altijd wel een behoorlijk risico aan vast natuurlijk dat het een keer niet goed zou gaan. Is dit ja, op safe gaan? Ja, op safe gaan ook weer niet helemaal. Het blijven natuurlijk uh, blijven moeilijke combinaties. Uh, ja, wat ik uh, nu ga doen heb ik uh, zelf ook nog nooit gedaan, deze oefening. Uh, maar het is wel iets, iets, uh, iets safer. en uh, ja, soms is het goed om daar wat meer op de netheid te focussen en later de, de moeilijkheid weer omhoog te schroeven. Nu doet Ebke maar een klein deel van zijn oefening, alleen het slot, toewerken naar de afsprong en die moet dan perfect zijn, want netheid, zuiver turnen, dat wordt ook belangrijk. Ja, dat is ja, altijd cruciaal. Ik, uh... Ik verwacht dat er toch wel wat jongens naartoe toe uh, uh, groeien. Um, en daarvan is er één uh, jongen, een Rus, uh, de, ook de Europese kampioen uh, van vorig jaar. En uh, ja, die staat er ook bekend omdat hij ontzettend mooi kan turnen. Hè? En zijn uitgangswaarde komt nu wel dichter bij ons in de buurt. En dat is wel een jongen waar, waar je dan rekening mee moet houden. Dat hij uh, ja, als je de oefening doorkomt en dat doet, doet hij ook heel vaak, dat het heel netjes is. En ja, dat, dat zijn wel jongens waar je nu, uh, uh, ja, die, die moet je wel in de gaten houden. Sleutelen, dus een maandje voor het WK aan nieuw succes. Waarbij het ook gaat om fitheid na lange afwezigheid, fysiek. Uh, wat nieuw is voor mij dat ik uh, een vrij lange tijd uh, niet 100% heb getraind. Omdat ik uh, dit jaar meer op mijn studie heb gefocust. En uh, ook, uh, ja, ook wel een bewuste keuze om, uh, om even wat op te laden om weer uh, frisse tegenaan te kunnen. Maar dat is wel een nieuwe situatie, dus het is ook even, uh, ja, even afwachten. Uh, hoe, ja, of je inderdaad uh, een goede planning hebt gemaakt. Maar tot nu toe uh, ja, gaat het in ieder geval uh, goed en uh, ja, heb ik wel het gevoel dat ik uh, op tijd klaar uh, ervoor ben. En fitheid, ook mentaal, fris zijn in het hoofd? Ik, uh, ik had wel op tijd al een keuze gemaakt van oké, okay, na de Olympische Spelen ga ik me eerst uh, in eerste instantie richten op mijn studie. Bijkomend voordeel was dat je daardoor wel even wat afleiding had en uh, ja, niet meteen door hoeft te, te gaan uh, om nu bijvoorbeeld voor te bereiden op het EK. Ik merkte op een gegeven moment wel dat ik juist weer zin had uh, om te trainen. En ook wel een beetje klaar was uh, om zoveel te studeren en eigenlijk net niet genoeg te trainen. Dus, en dat, was een, ja, dat is een heel uh, goed moment uh, voor jezelf. Dat je merkt, oké okay, de motivatie komt weer terug en uh, de wil om, uh, om goed te presteren komt er ook weer aan. En ja, dat, uh, dat heb je nog steeds. Als je wereldkampioen wil worden dan, dan moet je alles kunnen geven. En als je ja, bepaalde dingen voor de helft doet, dan kom je gewoon niet op dat niveau. Dan ga je stekens laten liggen. En uh, ja, dan wordt het de kans dat het, dat het uiteindelijk allemaal op zijn uh, poosje terecht komt, gewoon veel kleiner. Dus ja, je moet inderdaad wel echt er vol van gaan. En als je het doet, dan, dan moet het goed. En uh, ja, in mijn hoofd uh, zit het ook al goed. Epke Zonderland in de bijdrage van Edwin Cornelissen. Nou, zaterdag dan begint in San Francisco de strijd om de Amerikas Cup. Uh, diezelfde strijd wordt uh, gezien als het uh, oudste internationale sportevenement. Uh, maar de eerste schermutselingen die zijn al begonnen. De katamaran van titelverdediger Team USA begint zonder Dirk de Ridder. Het Nederlandse bemanningslid wordt uh, verdacht van vals spel namelijk... en is daarom uitgesloten van deelname. Een enorme straf ook gekregen... Uh, Geldboete ook, zijn team gekregen. Twee andere zeilers zijn ook nog uit het team gezet. We gaan erover praten met Hans uh, Boeschold, de schipper en zeiler, onder meer de Volvo Ocean Race, uh, gezeild. Goedenavond, Hans. Goedenavond. Uh, wat, uh, wa waarom is die bestraft, uh, Dirk de Ridder? Ja, er zijn eigenlijk een soort uh, voorbereidings -world Series uh, geweest in uh, mini-America's Cuppers, de AC45. En uh, daar is het uh, team van Dirk Oracle is, uh, is bestraft, omdat zij... Uh, ...het schip niet reglementair aan de wedstrijd heeft meegedaan. Dat wil zeggen dat er iets uh, veranderd was aan het schip... ...wat eigenlijk niet had uh, gemogen. Hmm. Uh, de ridder wordt ervan beschuldigd. Ken je de ridder trouwens? Ja, ik heb, uh, ik heb vroeger met hem uh, gezeld. Uh, ook uh, lange wedstrijden gezeld. En ik ken hem als een uh, uitstekend zeiler. Ja, ken je hem ook iemand, uh, als iemand die uh, ertoe in staat is om vals te spelen? Nee, totaal niet. Dirk is een zeer uh, integre persoon. en die, uh, die, Ik ken hem niet als, uh, als, als valsspeler. Hm. Maar ja, hij wordt er wel van beschuldigd en hij wordt ervoor bestraft. Uh, wat vind je dan van dat hele verhaal? Ja, het is een verhaal aan twee kanten. Aan de ene kant die, die Merkers Cup uh, is het uh, top van het, uh, van het zeil, het hoogste wat je kan halen. Dus uh, zelfs als je een hele kleine fout maakt in iets wat je eigenlijk niet mag veranderen op een boot... hoe klein het effect ook is op, op de snelheid en de performance... dan moet dat bestraft worden. Aan de andere kant... Uh, aan de andere kant, alle teams gaan tot het randje. Oracle is er misschien net een heel klein beetje over gegaan. Misschien de andere teams ook. Oracle is nu uh, het is gevonden en bestraft. Ja, je moet even uitleggen ja. wat er dan precies gebeurd is. Wat, wat, wat, wat, wat zou die gedaan hebben? Ja, die, die schepen... die, die Ze vaar op uh, katamarans, Schepen met twee rompen. En die uh, katamarans uh, van deze generatie... die klappen enorm op de golven. Dus die springen een aantal meter omhoog... en dan vallen ze weer naar beneden. Mm -hmm. En wat Oracle gedaan heeft, is dat ze... Uh, eigenlijk uh, onreglementair wat gewicht hebben toegevoegd aan de voorkant van de boot... waardoor dat springen iets minder is geweest... en waardoor de boot dan sneller zou varen als die van de concurrentie. Meer contact houdt met het water, daar komt het op neer. Ja, precies. Ja. Um, uh, de ridder en die andere twee zijders moeten daar dan voor uh, op, opdraaien. Dan denk ik, ja, daar moet toch iedereen van afgeweten hebben dan? Ja, normaal gesproken wel. En zelfs als, uh, als de andere mensen daar niet vanaf af had geweten. De, de schipper van, uh, van de boot uh, of, of de projectleiding. Ja, die zijn uiteindelijk blijft de kapitein of uh, en en de projectleiding blijft altijd verantwoordelijk. Hè. Dus het, uh, het, het moet erg frank zijn voor, uh, voor Dirk. Want het lijkt alsof hij de zondebonk is. De zondebok is samen met zijn twee uh, collega's die aan de boot werken. Ja, je bedoelt te zeggen dat ze het eigenlijk met z'n allen hebben bedacht. Dat de kapitein heeft gezegd, joh, weet je, doe maar, ze vinden het toch niet. Ze hebben het gevonden. En de kapitein zegt, ik wist van niks. Ja, en zelfs zou hij het echt niet hebben geweten. En Dirk zou op, zijn, op eigen houtje hebben gehandeld. Dan is nog steeds de kapitein verantwoordelijk. Want je ja. moet weten wat er aan boord gebeurt. Ja, team moet 250.000 dollar betalen. Ja, dat is een hoop geld, maar ja, ik wil. Er gaat veel geld om in, die, uh, in, in, in deze race, denk ik. Nou ja, Allah. Maar dan krijgt ze ook nog twee strafpunten. Waardoor ze het heel moeilijk krijgen om, uh, om die race nog te winnen. Maar wat eigenlijk in deze voor Nederland natuurlijk veel belangrijker is... is de straf die, uh, die de ridder krijgt. Wat voor gevolgen heeft dit voor hem? Ja, dit gaat wel uh, gevolgen voor zijn, uh, voor zijn carrière hebben. Want ja, hij, is nu, hij mag nu die wedstrijden niet meevaren. En uiteindelijk heeft de jury die dat beslist over de America's Cup zelf... die geeft dan, uh, geeft dan dat rapport uit naar de internationale en nationale autoriteiten... En die gaan dan beslissen wat voor, wat voor straf die betreffende zeilers gaan krijgen. Dat kan, dat, kan, ja, dat kan een korte tijd zijn, maar dat zou ook een langere tijd kunnen zijn. Een schorsing. En ja, dat is natuurlijk heel slecht voor de carrière van Dirk. Ja, ik heb inmiddels een reactie binnen van zijn advocaat. Terry Andelini. die zegt dat ze het niet eens zijn met de jury... Hij zegt, uh, Dirk de Ridder heeft uh, niks verkeerd gedaan. Hij heeft de waarheid verteld aan de jury. We, gaan, we zijn niet eens met, uh, uh, met, met de uitspraak van, uh, van de jury. En uh, ze gaan in, in, in beroep. Um, ja, denk je dat hij kans maakt? Ja, dat is, dat is een beetje het manco van de Mercos Cup op, op, uh, op, op dit moment. Er wordt zoveel geprocedeerd... Dat, um, dat het vaak niet meer om de sport op het water gaat... maar meer om, om eromheen... De druk die hier ook op zit van um, de, de tegenstander van, van Oracle, uh, de Nieuw-Zeelanders... ...ja, die is erg groot en die, en die huren dan ook weer allerlei advocaten in... Om, om, ...om dan dat jurygevecht zo positief mogelijk te laten verlopen. Dus het lijkt meer op een strijd in de, in de rechtszaal als uh, dat... De, uh, dat het gaat om de strijd waar het echt uitgevonden, uitgevochten moet worden. En dat is natuurlijk op het water. Ja, en naast die imago-schade, het kost eh, Dirk de Ridder ook heel veel geld. Hè? Want ik geloof dat je in die drie weken net zo'n salaris hebt... als wat een, wat een wielrenner, geloof ik, in de profcircuit in prof een heel jaar verdient. Klopt dat, ongeveer? Ja, het is een, het is een beetje het, het bimbleden, het wereldkampioenschap... van het uh, van de professionele zeilen. Dus ja, daar wordt goed voor betaald. Niet vergeten dat Dirk al jaren daarvoor hard moet trainen voor Oracle. Hè? Dus uh, die salarisschaal die zal al over de jaren... Uit, uh, uitgespreid worden. Ja, ja, ja. goed. Uh, ga je nog contact met hem zoeken? Ik, ga me in ieder geval, uh, ik heb me in ieder geval een bericht gestuurd waarin ik hem uh, veel sterkte wens. En, uh, en ja, hij blijft een uitstekend zeiler. Ik ben benieuwd hoe het hoge beroep uh, afloopt. Misschien uh, wordt hij wel uh, onschuldig verklaard. We gaan, het, uh, we gaan het weten. Dankjewel. Hans Boeskertje. Dag. Van Aschra en uh, Deference. Het competitievoetbal ligt deze week stil... in verband met uh, de Interlands van Oranje natuurlijk. Althans, er worden geen uh, wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. In de Eerste Divisie gaat het programma gewoon door. En dat is vervelend voor koploper ze Dordrecht... want hun doelman behoort tot de selectie van Jong Oranje. Warner Haan, zo heet hij, heeft uh, daardoor afgelopen maandag... de overwinning op de al moeten missen... en komende zaterdag tegen VVV is het er ook niet bij. Maar de 21-jarige keeper heeft geen moment aan gedacht... om zich af te melden bij Jong Oranje. Nee, ik sowieso niet. Uh, de club had wel graag gewild dat ik, uh, dat ik natuurlijk zou blijven. Maar uh, ja, de KNVB kan mij gewoon opeisen en dat hebben ze ook geaccepteerd. Uh, ja, en uh, ze hebben me gewoon veel plezier gewenst en veel succes. In is een zaterdag een absolute topper, Doordrecht VVV... Nou, dan mag je niet meedoen, want je moet uh, met Jong Oranje keepen. Uh, en Dordrecht heeft geen vrij gekregen voor deze wedstrijden. Nee, dat klopt. Nou ja, uh, kijk, Het is alleen maar mooi dat we bovenaan staan en dat we, dat we goed meedoen bovenin. Dus uh, ja, dat is alleen maar leuk voor de club. En dat ik dan niet mee kan doen, ja. Het is jammer voor, voor, voor de club, maar als ik nu zo kijk omheen, uh, ik kan gewoon uh, met jonge oranje mee trainen en dat is, ook, uh, nah, dat is ook niet erg. Is het druk door Dordrecht op je uitgeoefend om uh, toch te kijken om wel te spelen? Nee, dat helemaal niet. Dat helemaal niet. Uh, kijk, uh, vorig jaar hebben de, -league, uh, de League clubs hebben gewoon beslist dat ze, dat ze gewoon willen doorspelen tijdens de interlandperiode. Nou ja, uh, ik ben dan de enige samen met een paar jongens nog van Jong Ajax... die dan, die dan een interland hebben. Nah. Je weet dat dat soort dingen kunnen gebeuren. en uh, ja, Dan moet je er voor de rest niet te veel over, uh, over klagen. Dan uh, mag ik gewoon blij zijn dat ik hier uh, hierbij hier mag zijn. Of hebben ze er misschien op gerekend dat je ooit bij Jong Oranje zou komen? <laughs> uh, nou ja, vorig jaar was het natuurlijk een hele verrassing... dat ik opeens uh, bij de EK-selectie, uh, bij de voorselectie mm. zat. En, uh, ja, voor mezelf is het, natuurlijk wel, uh, is het natuurlijk prettig dat ik hier uh, bij deze jongens mag zijn. Een uh, hele nieuwe ervaring. Hoe ga je nou deze dagen in? Uh, donderdag spelen jullie en jullie spelen maandag in Luxemburg.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 En uh, ja, op zaterdagavond ben ik wel een Dutch supporter. Jullie ja, staan bovenaan, je kan sowieso de eerste periode halen. Wat denk je als er gebeurt als het misgaat? Dan kijken ze waarschijnlijk allemaal boos naar je, hè? want je was er niet. Nee, kijk, weet je, onze doelstelling is gewoon play-offs halen met Dordrecht. En dat we nu bovenaan staan, ja, dat is leuk. Maar uh, we spelen een seizoen over uh, volgens mij 38 wedstrijden. Dus er kan nog zoveel gebeuren. We moeten gewoon van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. En uh, nou ja, zij zijn daar en ik ben gewoon lekker hier. En ik moet het hier van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Dus ja, uh, ik denk niet dat zij mij uh, erop afrekenen als zij verliezen. Hebben ze wel een goede vervanger voor je? Ja, zeker. We hebben een, uh, ze hebben een goede jongen erbij gehad, Robert de Loeken. En die heeft het uh, gisteren, als ik de radio mag geloven, ook heel goed gedaan. Dus, is, is die speciaal voor deze wedstrijden gehad om jou te vervangen? Uh, ja, ook. ook. Dus uh, nee, joh, uh, ja, dat is alleen maar prima. En dan uh, kan ik ook gewoon met een gerustheid hier lekker melden. en uh, Gewoon lekker hiermee trainen en uh, wedstrijden spelen. Doet wel pijn, hè? Nou, nah, Pijn is een groot woord. Ik bedoel van, uh, het, is, ik, het is vervelend. Het is, zelfs dat niet. Ik ben gewoon bij jonge rijen. En voor de speler van Dordrecht is dat natuurlijk ook heel bijzonder. En het is een bijzondere situatie. Dus uh, ik hoop gewoon dat ze zaterdag weer winnen. Uh, wie wenst wie het meeste succes? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk... Uh, ik ja, denk dat ik wel heel veel succes moet wensen. En dat is gewoon uh, de bovenop moeten kloppen. Ja, Warner Haan was dat tegen Rob Fleur. Straks bellen we even met Bart Veldkamp. Die gaat uh, uh, schaatsen uit de NHL. De IJshockey League leren schaatsen. Eerst even naar de ronde van Spanje. Kanselare won vandaag de tijdrit. Elfde etappe, 39 kilometer lang race tegen de klok. Grote specialist Tony Martin die, uh, versloeg die. Sebastian Timmerman, uh, was het een overtuigende zegen van kanselare. Um, ja, uiteindelijk wel. Kijk, het, het waren twee wedstrijden eigenlijk in één. Hè. Laat ik daar even mee beginnen. Je had natuurlijk de, de strijd voor het klassement... en de strijd tussen Cancellara en Tony Martin. De twee beste tijdrijders ter wereld. Cancellara is viervoudig wereldkampioen... en Tony Martin werd het uh, de laatste twee jaar... Um, 2011 en 2012. En die rijden allebei de Vuelta. Dus dat was een duel waar iedereen eigenlijk al heel erg naar uitkeek uh, voor deze etappe. Um, en uiteindelijk wint Cancellara met maar 37 seconden voorsprong op die Tony Martin. Je kunt ook zeggen met maar liefst 37 seconden uh, op de Duitser. Cancellara was eigenlijk vanaf het begin beter. Dan, dan Tony Martin, vanaf de, de eerste kilometers in de etappe liep hij uit. En ja, dat is natuurlijk buitengewoon aardig... omdat het precies drie weken voor het WK tijdrijden is in Italië. Het is wel een ander parcours dan, dan straks op dat WK... waarin het begin een klimmetje zit en daarna is het behoorlijk vlak... en vandaag zat er toch een pittige klim in van negen van kilometer... Maar desalniettemin, Cancellara uh, verslaat de regerend wereldkampioen. Dus deel toch wel even, uh, even een tikje uit. Ja, en Cancellara zag het ook als een, uh, als een proef in de aanloop naar dat 2K. Ja. Dus we kunnen zeggen, test geslaagd. Ter, staan. test geslaagd. Ja. Het was een beetje onzeker ook voor hem, omdat het tijdrit is na de rustdag. En uh, van heel veel renners is bekend dat ze de dag na de rustdag weer een beetje op gang moeten komen. Dat is uh, voor heel veel wielrenners het een hele lastige dag. Gaf Cancellara uh, zelf ook aan. Uh, dus wat dat betreft de test eigenlijk dubbel geslaagd. Hey, je zei twee wedstrijden in één. Uh, nou, Cancelara hebben we gehad dan de strijd om de rode trui. Uh, dat was natuurlijk al opmerkelijk dat Chris Horner op zijn leeftijd uh, die rode trui mocht ja, lagen. Ja. Hij heeft het ook niet volgehouden hè, vandaag. Nee, nee hij uh, verliest te veel tijd. Hij stond 43 seconden voor op uh, Vincenzo Nibali. Um, en de verwachting was ook wel dat Nibali uh, de trui zou overnemen. Want uh, de Italiaan, dit jaar al winnaar van de Ronde van Italië. Uh, we zagen hem niet in uh, de Tour de France. Is gewoon een betere tijdrijder dan, uh, dan Christopher Horner. Uh, vooral in het tweede deel verloor Horner uh, heel veel. Zeg maar, na de klimafdaling, daar is Nibali erg goed in. Hij hadde die snelheden op een, uh, op een smalle weg tussen de bomen door. Dus ook zo nu dan onoverzichtelijk. Vooral aan het begin eigenlijk van die afdaling van tegen de 90 kilometer per uur. Oh. Ja, dat is, uh, dat is heel hard. Dus Nibali die, uh, uh, wordt dan vierde in, de, in de dag, het uh, dagklassement. En uh, gaat over, uh, over Horner heen. Eigenlijk de opvallendste naam, die heb ik nog niet genoemd. Of tenminste, in zoverre opvallendste naam. Iemand die ik echt niet had verwacht op de derde plaats van deze tijdrit. Is de kleine Italiaanse klimmer Domenico Pozzo Vivo. Die wordt namelijk derde achter kanselaar en Tony Martin. Net voor Nibali en Cataldo. En die stijgt ook naar de zesde plaats. In het, in het algemeen klassement. Dus als je dan iemand wil weten die de verrassing van de dag was, dan zeg ik die Potso Vivo. Oké, okay, goed. Uh, morgen, heel kort nog even, etappe? Morgen is een uh, etappe waarin het begin een beetje op en neer gaat en daarna uh, naar de kust vlak. Dus ja, de sprinters die nog over zijn, zou ik zeggen. Maar goed, dat hebben we wel eens een paar keer eerder gezegd, deze veld. En dan ja. snikte er nog iemand weg. Dus maar in principe denk ik de sprinters. Oké, okay, goed, we gaan het zien. Dat was uh, Sebastian Timmerman. En dan ja, een grote stap. Wat heet groot van het gemoedelijke lange baan schaatsen? Naar het superprofessionele ijshockey in Amerika. Ladies and Gentlemen, your Pacific Division champion, Ja, Bart Veldkamp heeft die stap gezet. Een week lang geeft hij schaatsles aan de, de spelers van de NHL-club San, jo nee, San Jose Sharks. Bart, doe jij het eens, want jij weet het beter. Ja, de San Jose Sharks. Die zeggen het goed. Oh, dankjewel. Goedenavond trouwens. Hoe kom je daar ja. dan toch weer terecht? Uh, nou, ik was vorig jaar al uh, consultcoach bij een ijzeren club in Davos, Zwitserland. En uh, vorig seizoen was er in de NHL een uh, lockout, out De spelers speelden niet, ze waren we het oneens met de uh, salaris en dergelijke. Het waren er wat van die jongens naar Davos gekomen. En uh, een daarvan was uh, Joe Thornton, hm. een Canadees die in de, in de NHL speelt. Geen en, kleine en, uh, jongen? Ja, die had... nee, zeker geen kleine jongen. Een Olympisch kampioen ook van Vancouver met het Canadese team. En... Uh, ja, dan red ik een redelijke ster hier in, uh, in bij deze club. En die vroeg of ik hier naartoe wilde komen voor een week En toen zei je, sure. Ja, ja, ja. Het, uh, het was wel even een weg of het allemaal paste. Maar uh, uiteindelijk uh, ja, toch wel gedaan. Het is allemaal weer een mooie ervaring. En In lijn wat ik vorig jaar een beetje in gang had gezet met de ijzerkurs. En uh, ja, dat is natuurlijk wel weer mooi om dat uh, zo mee te maken. Ja, wat, wat leer je ze? Ja, ik een beetje ja, vanaf de theorie van, van ja, hoe je je voortbeweegt op het ijs. Daar hebben ze eigenlijk nog nooit echt bij nagedacht. Ze zijn, zijn bezig met een spelletje op het ijs. en ja, Economisch, uh, van A naar B, daar is, is geen aandacht voor. En ja, daar is bij ons in het gaat het lange gaat natuurlijk alles om te doen. Dat is het enige waar je mee bezig bent. Ja, en, en, en dus, wat schieten zij er dan mee op? Nou, ja, de, de, de effectiviteit op het ijs gaat omhoog. Ze, ze gebruiken hun krachten verkeerd. Ze rijden bijvoorbeeld de schaatsen te veel uit hun bovenbenen. Niet genoeg vanuit hun, uh, uit hun billen. Ja. En uh, daar zit heel veel winst te pakken. Stabiliteit, snelheid en, uh, ja, en efficiëntie. Ja, nou is het zo dat meestal die jongens... Die, uh, die beginnen als ze anderhalf zijn al met de eerste schaatsen. Uh, bij, bij dat ijshockey. Uh, en de, dus ze schaatsen al een hele leven zo. En dan kom jij en moet dat in een week anders. Dus, ik, hoe krijg je dat voor elkaar dan? Ja, ik nou ja, is dat natuurlijk ook een inderdaad een proces Het hangt heel veel af van de atleet of hij het talent heeft om te leren, of hij het wil doen. Nou, ja, deze mensen die later met hierheen komen, die zijn heel erg gemotiveerd. Ja, en het zijn wel natuurlijk talenten. Ze zijn wel heel uh, uh, mobiel op de schaat. Het zijn geen koekenbakkers die hun leven iets verkeerd hebben gedaan. Nee, het zijn wel toppers. Dus ze zijn toch wel, je ziet wel dat ze iets snel oppikken. Hm. Ja, en dan vervolgens zullen ze het uh, ja, een soort huiswerk mee moeten krijgen uh, waar ze de rest van het jaar. ...aandacht aan blijven geven, want anders is het inderdaad heel snel weer weg. Ja. Je houdt heel erg hè, van het land, de Verenigde Staten, en je houdt van schaatsen. En dan sta je in één keer voor een groep in de NHL. In wat voor Walhalla ben je dan terechtgekomen? <laughs> ja, uiteindelijk zijn het ook sporters die iets willen leren en uh, in de gaten hebben dat ze iets niet kunnen. En dan is het gewoon weer hetzelfde speelveld, dan maakt het niet heel veel uit waar je bent. Het is wel mooi te zien dat ze in een trainingsfaciliteiten, ja, dat daar natuurlijk... Uh, 20 man staf rondloopt. Een fysiotherapeut, een manueltherapeut... een één trainer, twee trainers, drie trainers... een materiaalman en nog een materiaalman. Dus ja, het, het is mega professioneel qua bezetting. Maar je ziet dat ze de stof bepaalde dingen ook niet weten. Ja. Maar heb je wel een moment voor jezelf genomen... dat je tegen jezelf, als je daar bent, dat je denkt van... kijk, ik, Bart Veldkap, ik ben er toch maar mooi. Kijk waar ik nu ben en wat ik doe. Nou, ja... Maar ben je daar te nuchter voor? Kan dat ook, niet... hoor. Ja, ik, waarschijnlijk wel... Het is meer gewoon van, nou, leuk, leuk dat ik dit doe en heel mooi. En een beetje eigenlijk een automatische voortvoering vorig jaar. Ja, het is leuk dat, te zien dat zo'n andere wereld openstaat voor iets wat in eerste instantie niet logisch lijkt. Ja. Dat, dat vind ik eigenlijk het leukste van het verhaal. Ja. Zeg tot slot, uh, je bent ook trainer van Bart Swings. Uh, die nog wat ja, jullie hebben nog wat geld nodig. Uh, Belgische schaatsen, ja, ja. lange baan schaatsen, crowdfunding. Uh, waar staat de teller op nu? Uh, ja, het begin ging er als een raket met uh, Steunbad 6 x b uh, kunnen ze even allemaal gaan zoeken als we luisteren. Uh, uh, we zitten nu rond de 80.000, 85 85.000 euro aan uh, budget. En je hebt nodig? Uh, dus ja. ja, we willen richting uh, de drie ton. is eigenlijk minimaal. we willen proberen te halen. Ah. Dus we zijn er nog niet. Okay. Maar uh, het begin ging het goed. Maar we, we zijn ook bezig om het bewustzijn van de bewogen voor het schaatsen wat te verhogen. En dat lukt wel. Ja. Ik verstond je link niet helemaal. Kun je nog een keer zeggen? Steunbartswinks.be Ah, oké, okay, goed, dankjewel. Top. Goed, geniet ervan, dag Bart. Dank je. We gaan even naar Marcella Mesker kort voor het einde van de uitzending, want de vijfde set is gaande tussen Casquet en Ferrer. Marcella Mesker. Ja, en dan is het toch wel uh, verrassend dat de Fransman Gasquet een 4-2-voorsprong heeft uh, genomen. Ik zei al, hij had die hele lange, zware partij uh, van ruim 4,5 uur tegen Raunic in de benen. Won hij uh, met 7-5 in de vijfde set. En dan moet hij dus nog zo'n wedstrijd uh, zien te spelen. Maar hij doet het goed, de tank is dus nog niet helemaal leeg. 4-2 staat hij voor tegen David Ferrer, dat is vierde geplaatste Spanjaard. Ja. Een breekvoorsprong dus voor Gasquet. Er is uh, een tiebreak, mocht het zover komen in deze vijfde set. Dus heel lang zal het niet meer duren. Maar voorlopig heeft Casquet het beste. Oké. Okay. En wat is, dat, wat is dan het nachtprogramma? Oh, nou, we krijgen Nadal nog, hè, geloof ik, vanacht. Nadal, Rob Redel en Azarenka, to cover. Oké, goed. Dankjewel. Marcella Mesker was dat. Casquet, Ferrer. Dus in de vijfde set: 4-2. En wie weet, binnenkort 5-2 voor Casquet. Uh, Goed, tot zover deze editie van uh, NOS uh, Langs de Lijn. Morgen is er weer een, en vrijdag ook, en zaterdag ook, en zondag ook. Het gaat maar door. En net als met het morgen, ook dat is er iedere dag. Zo ook straks met mijn goede vriend Herman van der Zand. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag. De kwaliteit van het water en het voedsel in Nederland staat onder druk.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 ematching.nl durft u het aan? Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Dit is radio 1.